En strijders van IS zijn in het oosten van Syrië... een offensief begonnen tegen regeringstroepen. Ze hebben in de stad Deralzor meerdere gebouwen aangevallen... waaronder een ziekenhuis. Bij de gevechten zijn zeker 25 doden gevallen. Hoe het met de patiënten en het personeel gaat is niet bekend. Deralzor ligt bij de grens met Irak... en is al langer voor een deel in handen van IS. De politie heeft in Vlaardingen ingegrepen tijdens een wedstrijd... tussen twee amateurclubs in de hoofdklasse B. Quick Boys speelde de kampioenswedstrijd tegen Delta Sport. En de gemoederen tussen de supporters liepen hoog op. Er waren relletjes en het duel werd zelfs even stilgelegd. Op beelden is te zien dat Dirk Kuit, oud-speler van Quick Boys... met supporters praat om de ruzie te sussen. Quick Boys uit Katwijk won de wedstrijd trouwens met 5-1... en is daarmee kampioen geworden.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 Het weer vannacht overal droog bij minimaal van een graad of vijf. Met pinksteren is het meestal bewolkt met af en toe een bui. Het wordt hooguit 13 graden. Vanaf dinsdag wordt het iets warmer, maar het blijft wisselvallig. En dit was het NOS Journa Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu de Nightwalk. Ladies and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 Mario Zandvoort, zaterdagavond op Zitzif